Ik lees het liefst over liefde, bijvoorbeeld in de bollenstreek Waar menig jonge bollenboer doof voor haar toen nou niet gesmeek S'avonds na de disco, gretig langs haar bollenstreek En omdat ze dan maar toegaf kwam het regelmatig voor Dat ze in verwachting raakte, werd ze nog veel boller door Zij haar bollendokter, zie je omdat volgens mij je hart Veel te ruim is voor je knieën Hou je ze te ver apart